Toes van twee uur. Dit is Renate Evert en OS Journaal. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn demonstranten slags geraakt met de politie. Daarbij zijn tenminste twee mensen opgepakt. Spanjaarden demonstreren tegen de bezuinigingspolitiek van de Europese Unie. Er wordt ook gestaakt in autofabrieken, het openbaar vervoer en op luchthavens. In Europa staken vandaag miljoenen mensen uit protest tegen de bezuinigingen. In de Italiaanse hoofdstad Rome raakten jongeren slags met de politie. In Portugal verloopt de staking rustig. Premier Rutte vindt dat VVD en PvdA wel degelijk een gezamenlijke visie hebben. In het Kamerbat over de regeringsverklaring verweten veel partijen hem... dat er zoveel verkiezingsbeloftes zijn uitgeruild dat het ontbreekt aan visie. Maar volgens Rutte zijn de partijen het erover eens dat de begroting op orde moet komen... en dat dat fatsoenlijk moet gebeuren. Rutte zei verder dat hij wil proberen zoveel mogelijk draagvlak... voor de maatregelen van het kabinet te krijgen. Hij wil niet ontstaan met de 79 Tweede Kamerzetels van VVD en PvdA. Israël wil dat de Palestijnen afzien van hun verzoek tot erkenning bij de Verenigde Naties. Israël en de VS zijn tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat en zeggen dat die staat er alleen via onderhandelingen kan komen. Als de Palestijnen hun verzoek doorzetten overweegt Israël alle vredesverdragen met de Palestijnen ongeldig te verklaren. Ook het afzetten van president Abbas wordt genoemd.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 Oké. Okay. <laughs> Gelijk instructies hier. Dat, uh, zo gaat het. Oké. Okay, um, goedemiddag weer. Daar zijn we weer. Aan de andere kant van het nieuws. En uh, we gaan het dus nu hebben over... Uh, ja, viniel. Ja, vinyl, Gewoon lekker. vinyl. Uh, de cd-spelers hebben we uitgeschakeld, dames en heren. En we gaan nu uitsluitend nog uh, vinyl draaien. Ja. Drie LP's hebben we centraal staan vandaag. David Crosby, If I Only Could Remember My Name. Zijn eerste soloplaat verder Janis Joplin, Pearl en Paul Simon, One Trick Pony... van de gelijknamige film. We gaan beginnen met David Crosby. Ja, maar, ja, het is wel leuk om daarmee te beginnen. En het nummer uh, heet volgens mij... Oh, wil je mij even de hoes aangeven, schat? Hallo. Ja, Ik ben namelijk verhuisd, snap je? Ik zit nu op een geheel andere plek en dan uh, moet je de hoeze hebben. En uh, ja, doe maar weer. Gaat allemaal weer goed. Zo, nou, oké. Okay. Het nummer dat heet, uh, wat we van David Crosby gaan draaien, dat, uh, dat noemen wij 'Music is Love'. En laten we daar maar eens mee beginnen. Muziek is liefde. Goed plan. Daar komt hij. Dave Crosby. Everybody saying that music is love. Van het album If I could only remember my name, David Crosby. Ik denk dat het album. Uh, dat moet nog even precies nakijken. Begin 70 jaren. Um, als je even op de hoes kijkt. Prachtige hoes overigens natuurlijk weer. Want dat heb je met LP's. Wie er allemaal meedoen. Nou, uh, hallo. Hou je maar even vast. Graham Nash doet mee. Neil Young doet mee. Uh, Phil Lash doet mee. Bill, uh, Bill Kreitzman. Ja, ja. oh ja, Kreitzman. Ja. Uh, verder uh, Jorna Koukonen, dus een, een bassist. Grace Slick van uh, Jefferson Airplane, die doet er ook nog mee. Uh, Greg Rally doet mee. Uh, Joni Mitchell doet ook nog mee. Nou ja, kortom, het zijn zoveel. David Geffen doet mee. Robert Hammer doet mee. Stefan Barnard doet mee. Uh, Gary Burden doet mee. Nou, kortom, het zijn te veel mensen om op te noemen... die allemaal aan dit album mee, meedoen. Uh, David Cortland Crosby, zo heet hij, is geboren in Los Angeles 14 augustus 1941. Dat is een Amerikaanse gitarist, songwriter. Ja, dat is duidelijk, dat weten we. Hij maakte van 1965 tot 1968 deel uit van de folkgroep The Birds. En vormde daarna met Stephen Stills en, uh, van uh, Buffalo Springfield. En Graham Nash van de Hollies, de supergroep Crosby, Stills en Nash. Neil Young, ook van Buffalo Springfield, sloot zich later bij hen aan... toen zij optraden op het legendarische... Uh, Festival. Uh, David Crosby is de zoon van cameraman Floyd, uh, Delafield Crosby en elf van Cortland Whitehead, die in 1940 met elkaar trouwden. De huwelijk hield 20 jaar stand, waarna Crosby's vader met de in Californië geboren scriptgirl Betty Cormac trouwde. Zozo. Sindsdien uh, werden hij en zijn vier jaar oudere broer... Ethan Crosby opgevoed door hun biologische moeder. Door het succes van zijn vader... wiens camerawerk uh, voor de dramafilm Taboo... A Story of a South Seas... in 1931 bekroond werd met een Academy Award... werd de jonge Crosby opgeschreven met een grote prestatiedruk. En hij voelde zich ondergewaardeerd. Crosby was een driftige kwa jongen... die nauwelijks geïnteresseerd was in school... Zich geregeld schuldig maakte aan inbraak. Toen hij in Santa Barbara, Californië, naar high school ging, werd Crosby in een koffiehuis naast de afwas en het afnemen van tafels mocht hij soms, tot ongenoegen van zijn vader, meezingen bij de optredens al daar. Als tiener vormde hij in 1958 met zijn broer een folkduo onder de naam Ethan en David. Het tweetal trad op in koffiehuizen. In 1960 speelden ze een keer met Cass Elliott. Um, die later bij de mama's en de papa's zou gaan zingen. Goed, nou, we kennen de carrière van David Crosby. Hij heeft met Crosby Stills Nash natuurlijk ongekende successen gehad. Zoals ook met The Birds. Waar hij natuurlijk bijvoorbeeld uh, uh, Mr. Tambourine Man en uh, Eight Miles High en al dat, dat soort liedjes deed. Goed, de volgende artiest waar wij ons mee bezig gaan houden... is een dame die op 27-jarige leeftijd veel, veel, veel, veel, veel, veel te vroeg overleden is. Maar ja... Dat kan nou eenmaal gebeuren, daar kan je iets aan doen. Uh, zij was een behoorlijke liefhebber van de spiritualium, zoals dat heet. Drank en drugs. En daar is zij ook uiteindelijk aan bezweken. We hebben het natuurlijk over blueszangeres Janis Joplin. En van haar hebben wij, vind ik, haar beste LP meegenomen. Dat is de LP Pearl. LP die gekend is door de, natuurlijk prachtige nummers als Mercedes-Benz en uh, Me Bobby McGee. Maar we beginnen gewoon met een heel ander nummer. We beginnen met Move Over is Janis Doppler say that it's over baby you En uh, de band waar ze hiermee speelt heet Full Tilt Boogie... En uh, daar zaten in, dus Janis Joplin die doet de vocalen. Dan verder hadden we Brad Campbell op bas. Verder Clark Pearson op drums. Ken, Pearden, of Pearson. Ken Pearson moet ik zeggen. Laat nou ik het nou goed zeggen. Hè? Uh, alleen, je schreef het anders. Die ene Pearson was met IE en die andere Pearson is met EA. Geen broers dus. Die doet uh, Orgel. Uh, John Till doet de gitaar, Of de getel, getaren. En Richard Bell doet de piano. Verder uh, hadden we ook nog Sandra Crouch, die doet de tambourine. Dan Bobby Hall, die doet congo's en bongo's. Bobby Womack doet akoestische gitaar. Uh, gitaar, gitaar. En uh, Pearl doet, uh, doet onder andere akoestische gitaar. Nou, dat is de band Full Tilt Boogie. En dat... Uh, daar heeft ze deze plaat mee gemaakt. Janice Lynn Joplin werd geboren in Port Arthur, in Texas, op 19 januari 1943. En ze overleed in Los Angeles, Californië, op 4 oktober 1970. 27-jarige leeftijd. Ehm. Um haar vader werkte bij de Texaco Oil Company en haar moeder was administrateur. Joplin bezocht in de vroege jaren 60 enkele universiteiten, maar studeerde nooit af. De muziek trok haar meer en zo met name de blues, rock roll and roll en soul. Grote voorbeelden voor haar waren Odetta, Lead Belly, Bessie Smith en Big Mama Thornton. 1963 woonde Joplin enige tijd in San Francisco, maar ze keerde al snel terug naar Port Arthur. 1966 vertrok Joplin opnieuw naar San Francisco... ...op uitnodiging van de impresario van Big Brother and The Holding Company... ...Chad Helms. In het begin was de band niet succesvol... ...maar de grote doorbraak kwam met het optreden... ...op het uh, Monterey Pop Festival in 1967. Het album dat daarna, cheap, uh, wat daarna kwam, Cheap Thrills... Uh, ...vestigde Joplin definitief haar naam als blueszangeres. Het bekende lied van de Canadese, Canadese protestzanger of poëtzanger Leonard Cohen, uh, Chelsea Hotel No. 2, werd geschreven voor Joplin. Uh, Joplin besloot Big Brother and the Holding Company te verlaten en begon de Cosmic Blues Band en later de Full Tilt Boogie Band. Deze laatste band maakte ze dus het album Pearl. Haar laatste opnames waren het lied Mercedes-Benz en een verjaardagswens aan John Lennon. Dennis Joplin overleed op 27-jarige leeftijd aan een Overdosis, Ja, dat lot is bekend. Die club van 27. Daar zitten heel wat beroemde namen bij. Noem Jim Morrison. Noem, uh, noem natuurlijk Jimi Hendrix. Uh, en recentelijk natuurlijk nog uh, Amy Winehouse. Allemaal van die popartiesten die... Uh, ja, toch het, uh, aan, aan alle geneugten van het leven bezweken. Om het zo maar eens te zeggen. Uh, want ja, het gebruik van drank en drugs is nou eenmaal... Uh, meer, hoe moet je dat zeggen? Ja, het is nog helemaal gewoon een schering en inslag bij, in die wereld. Maar goed, oké, okay, het is jammer. Ze hebben in ieder geval mooie muziek nagelaten. Pearl was dus Janis Joplin's laatste album wat ze ooit maakte. We gaan door met Paul Simon. Paul Simon kennen we natuurlijk. Eh, begonnen als soloartiest, eh, als, solo als folksinger. een beetje. samen Dus eh, later gegaan met Art Garfunkel... Um, toen die weer uit elkaar gingen, ging, ging hij uh, lekker alleen door. Maakte prachtige albums. En een daarvan heb ik hier liggen. Dat is het album One Trick Pony. En uh, One Trick Pony is een, is een soundtrack van een film. Um, en dat, dat verhaal gaat een beetje over een zanger... die uh, eigenlijk uh, gedwongen wordt om bepaalde dingen te doen... door een platenmaatschappij. En dat eigenlijk niet wil. Uh, dus daar, komt het eigenlijk in, in, uh, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Bekend nummer van deze LP. De grootste hit natuurlijk daarvan is uh, Late in the Evening. Maar die doen we nog lekker niet. Haha, die bewaren we even. Wij uh, doen het prachtige liedje That's Why God Made the Movies. Dit is Paul Simon. More. She said I'll only be gone for a while My mother loved to leave in style That's why God made the movie Well I laid around in my swaddling clothes Until the doctor came and turned out the light Bye-bye. Same. That's why God... Why God Made the Movie. Dat was een liedje van Paul Simon. Uh, nee, nee, uh, ja, wel Paul Simon. Ik zit andere, andere dingen te doen. Dan gooi je wel eens dingen door de war. Niet waar? Paul Simon. Uh, Paul Simons ouders, Bel en Louis, Louis uh, waren Hongaarse immigranten die de jaren dertig vanwege de Holocaust naar de Verenigde Staten vluchtten. Louis Simon werkte als contrabassist voor de, voor de radio in uh, Budapest. De Verenigde Staten. ...werkte hij onder de naam Lee Sims voor een radiostation in Newark... ...en trad hij op in orkesten in televisieprogramma's als Arthur Godley and His Friends... ...de Jackie Gleason Show en The Gary Moore Show. Bel Simon was uh, lerares op een basisschool in New York City. Ze gaf tevens privéles in het bespelen van muzie diverse muziekinstrumenten, waaronder de harp. Na de geboorte van Paul's vier jaar jongere broer Eddie... ...verhuisde het gezin naar uh, Q Gardens in Queens... Aan het eind van de jaren 50 vormde toen 16-jarige Simon met schoolvriend Art Garfunkel het duo Tom en Jerry. Een naam die zij ontleende aan de populaire tekenfilmreeks. Ze scoorden een kleine hit in de Verenigde Staten met hun eerste singeltje Hey Schoolgirl, maar verder succes bleef nog uit. Met Jerry Landis als artiestenaam sloot Simon zich in de zomer van 1961 aan bij een zanggroep Tico and the Triumphs. Verder bestond Mackie uit Borak, Marty Cooper en Gail Lynn. Hun single motorcycle, die Simon tevens produceerde... bereidde de 99ste plaats in de Billboard Hot 100. Uh, nou, Simon en Garfunkel, daar weten we natuurlijk heel veel van. Daar hebben we ook al heel veel van gedraaid, trouwens. Uh, bekendste album natuurlijk, Bridge Over Troubled Water. De solocarrière uh, ging uh, nadat het duo in 1970 uit elkaar ging... ging uh, Paul Simon natuurlijk onmiddellijk verder aan de opname van zijn tweede soloalbum. Dit album, getiteld Paul Simon, werd in 1972 uitgegeven. Uh, ja, kom nou? Ja, daar zijn we weer. Goed. Uh, behalve de vernieuwer van de Amerikaanse folkmuziek... heeft Simon in de tweede helft van zijn carrière als solo faam uh, verwormen als een uh, behendig improvisator... bij de vermenging van niet-westerse muziekstijlen... met zijn eigen westerse interpretatie. Daarvoor verblijft hij een tijdje in onder andere in een andere cultuur. Graceland uit 1986. Na nou, een verblijf van ongeveer twee weken in Zuid-Afrika... is hiervan een bijzonder resultaat. Op die plaats staat nummers als Homeless en natuurlijk uh, Call L en zo. Um, nou, het album waar we dus nu mee bezig zijn, One Trick Pony. Dat is, uh, dat is dus een soundtrack, zou ik maar zeggen, van een, van een film. En in de film speelt Paul Simon ook zelf de hoofdrol. Nou, we gaan verder met Dave Crosby. En van hem draaien wij het prachtige liedje Cowboy Stories, David Crosby. Oh. Is het eerste soloalbum van de Amerikaanse zanger David Crosby? Atlantic bracht de plaat uit in februari 1971. Een periode waarin zijn groep Crosby Stills en Nash Young. Uh, na een lange tournee een pauze inlastte. Elk groepslid nam in 1970-71 een soloalbum op. Chris Crosby uh, was even de eerste met. Uh, if I could only remember. remember or, nou ja, if I could only remember my name. Neil Young kwam in die periode uit met. After the Gold Rush. Graham. Nash met Songs for Beginners. En Stephen Stills met Stephen Stills. Hé, hey, dat album hebben we nog nooit in de, in de studio gehad, geloof ik. Nog nooit in de uitzending. Moet ik eens kijken. Um, op het album van Crosby spelen ook Nash en Young bij enkele liedjes mee. Ik geef u eventjes de mensen die mee speelden, Want dat is best wel een interessante groep. Dave Crosby deelde, deed dus gitaar en zang. Phil Lash deed basgitaar en zang. Laura Allen autoharp en zang. Joni Mitchell zang. Uh, Graham Nash zang en gitaar. Uh, Jack Cassidy deed ook de basgitaar. David Freiberg deed ook de zang. Dan hadden we nog Greg Rowley die speelde onder andere piano. Uh, Michael Schreve deed drums. Dave, uh, die had ik al gezegd. Jerry Garcia van, uh, van The Grateful Dead. Uh, Jerry Garcia die deed gitaar, stilgitaar en zang. Uh, Mickey Hart drums. Paul Kartner, zang, die komt, ook uit de, die komt ook uit de Kantner, moet ik zeggen. Die komt ook uit de Jefferson Airplane. Dan uh, Bill Kreutzman, deed drums en tambourijn. Uh, Grace Slick heb ik u al genoemd, ook uit de Jefferson Airplane, zang. Neil Young, gitaar, basgitaar, vibrafoon, konga's en zang. Nou, uh, noem het maar geen uh, grote vriendenclub. Hè? Noem het maar geen fantastische muzikanten die hier... Uh, uh, meespeelde. U hoort het nummer Cowboy Movie. Niet Cowboy Story, maar Cowboy Movie. Ja, ik zei het gewoon verkeerd. Ja. Uh, we gaan verder met Janis. Janis Joplin. Dames en heren, prachtige plaat. Pearl met de Full Tilt Boogie Band. En het nummer wat we gaan draaien is een van de bekende stukken van dit prachtige album. Cry Baby. Janis Joplin. Much more life. Yeah. But I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know. Dat de dood van Janice veroorzaakt was door een overdosis drugs, dat kwam niet echt als een verrassing. Een groot deel van haar leven had zij te kampen met een drugs- en alcoholprobleem. Als kind had ze al de bijnaam Speed Freak en dat was zeker niet van niets. Op haar, op haar dieptepunt woog ze nog maar 40 kilo. Gelukkig bood toen de uitnodiging om naar San Francisco te komen om bij Big Brother and the Holding Company te gaan zingen Uitkomst. Helaas was de redding maar van korte duur. Terwijl de band steeds meer successen boekte, steeg niet alleen Janice inkomen, maar ook de druk om te presteren. Deze grote druk kon Janice niet aan. Ze greep meteen weer terug naar de alcohol en de drugs. Uiteindelijk werd Janice Joplin op 4 oktober 1970 uh, doodgevonden in haar hotelkamer in Los Angeles, overleden aan een overdosis heroïne. Wat Janice niet wist, is dat haar dealer de heroïne deze keer niet eerst zelf getest had en dat het onversneden pure heroïne bleek te zijn. Dennis nam voor haar gebruikelijke hoeveelheid van de drugs... en die werden haar fataal. Joplin is een van de originele leden van de 27 Club. Uh, binnen een periode van enkele maanden... overleden vier bekende artiesten op 27-jarige leeftijd. Onder andere dus Jim Morrison en Jimi Hendrix. Uh, sindsdien wordt... Uh de term 27 Club of 27 Club uh, gebruikt voor artiesten die uh, op die leeftijd overlijden. dat was zonder andere ook Amy Winehouse. Um, erg veel parallellen trouwens tussen Amy Winehouse en James Doblin, Allebei uh, gek op drank en drugs en zo. En dus dat is hun ook fataal geworden. Het album Pearl verscheen postuum in 1971. Haar bekendste nummer was Me and Bobby McGee, geschreven door Chris Christofferson. En uitgebracht na haar dood in 1971. Joplin wordt nog steeds beschouwd als een van de uh, invloedrijkste blueszangeressen van de jaren zestig. Joplins teksten weerspiegelen een gevoel van pijn, eenzaamheid van een vrouw die een laag zelfbeeld had en gekweld werd door gebrek aan zelfvertrouwen. Het zal ongetwijfeld een grondslag hebben gelegen aan haar succes als blueszangeres. Het is een prachtig album dat Pul en ja, het is inderdaad na haar dood verschenen. Uh, jammer, want als ze op deze tour had kunnen doorgaan, was er nog heel veel meer moois van Janis gekomen. Crime Baby, in het nummer. En volgens mij uh, heeft Bert Middle dit, dit ook gezongen uh, in de film The Rose. Uh, waarvoor uh, die film The Rose, waarvoor het leven van Janice Joplin uh, wel degelijk model gestaan heeft. Niet dat het een biografisch uh, film is, maar het, het leven, de, de, het verhaal komt wel erg overeen. Net dat wat Janis Joplin meegemaakt heeft. Goed, we gaan eh, straks nog meer van die plaat draaien natuurlijk. Want het eh, kraakt er nog allemaal zo. Zo klinkt het een zilverpapier. Moet je horen. Mooi hè? Oké, okay, we gaan door met Paul Simon. En Paul Simon heeft deze plaat gemaakt als soundtrack voor de film One Trick Pony... waarin hij zelf de hoofdrol speelde. We gaan de titelsong draaien. One Trick Pony.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 Side to side See how it prances The way his hooves just seem to glide He's just the one trip crony that's all he is But he turns that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 One Trick Pony van het gelijknamige album en uit de gelijk, gelijknamige film, uh, natuurlijk uh, Paul Simon. Paul Simon, uh, bekend natuurlijk een van zijn grootste successen in zijn solo carrière, was natuurlijk het album Graceland. Dat heb ik helaas niet op vinyl, anders zouden we dat ook een keer meenemen. Nee, die heb ik niet op vinyl, hè? of wel? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh, volgens mij niet, alleen op cd, ja, en dat mag niet in dit programma natuurlijk, dat is duidelijk. Oké, okay, nou, we gaan uh, lekker door met, uh, met uh, David Crosby. Ja, yeah. if I could only remember my name. Dat is de titel van het album. En we gaan daarvan draaien Tamal Pace High at about three. Dit is David Crosby. do Is High heet het uh, liedje van het album van uh, Dave Crosby. If I could only remember my name. Goed, ik heb u uh, wel aardig wat informatie gegeven. Dus uh, meer praten, meer muziek gaan we nu weer lekker doen. Even lekker doordraaien. Janis Joplin van het album Pearl. En daarvan draaien we het liedje Half Moon. Janis Joplin. Het was Janice Joplin met het nummer Half Moon van het album Pearl. Het is uh, weer even voor drieën, dames en heren. We gaan naar het nieuws en het weer. En aan de andere kant gaan we vooral verder met onze drie prachtige platen vanuit de viniljaren. Tot zo.